Fan, wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Wolthuis met het NOS-journaal.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 De nieuwe pakken van de mobiele eenheid worden aangepast, de ventilatie wordt verbeterd, er komt een ander veiligheidsvest en moderne thermische onderkleding komt er ook. In juni werd de uitgave van het nieuwe uniform al gestaakt omdat er klachten binnenkwamen over te warme pakken. Enkele ME'ers raakten bij een oefening in april zelfs bevangen door de warmte. Het Hof in Arnhem heeft een 42-jarige vrouw in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs voor het doden van haar twee zoontjes. Eerder kreeg de vrouw 16 jaar gevangenisstraf zonder tbs. Debbie R. gaf in 2010 haar kinderen van zeven en tien een overdosis medicijnen. De jongens werden doodgevonden in een vakantiehuisje in Terwolde. Nieuwe deskundigen stellen dat gevaar voor herhaling groot is.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 Het weer overal droog en flink wat zon. Temperatuur ligt rond de 7 of 8 graden. Vanavond de komende nacht zijn er brede opklaringen en koelt het af tot rond het vriespunt. En het rustig en droge weer met geregeld zon houdt tot en met donderdag aan. Dit was het NM Dit is John Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knopend Watergasmeer en Muiden 4 kilometer. En verderop 4 kilometer voor knooppunt Hoevenlaken. A7 zaandam richting Hoorn. Bij Purmerend Noord 2 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. A9 richting Diemen 5 kilometer voor knooppunt Diemen. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Nieuwendam en knooppunt Koenplein de 6. De A12 richting Den Haag staat 3 km voor de Meer En verderop 4 km voor knooppunt Gouwe A13 richting Rotterdam tussen knooppunt Iepenberg en Delft 3. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis ook 3 km. En verderop richting Gorkum staat 4 km bij Sliedrecht richting Europoort. Op de A15 staat 3 km bij Spijkenisse. A16 richting Rotterdam voor het knooppunt en 3 Kilometer. En op de rijbaan van Rotterdam naar Breda staat 4 kilometer tussen Hendrik Ilo ambacht en Randweg Dordrecht. A20 richting Gouda tussen Maasdijk en Maasluis, 3 kilometer. Bij Maasluis is de linkerij zo dicht. En verderop staat bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. A27 Utrecht naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en net lunetten 3 kilometer. En verderop bij Hagenstein ook 3. En nog een stuk verderop staat 6 kilometer tussen Klobber-Everingen en Noordloos. En verderop voor de brug Gorkum 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Leusden-Zuid en klopend 5 Vijf kilometer door een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. En op de rijbaan richting Utrecht staat vier kilometer tussen Afrit-en-Dolder en dolder en Kloppen rijns -Weert. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. dan staat bij Spijkenissen vier kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Oh mm -hmm.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 Merry Christmas, darling. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. ZFM, ZFM. Barbra Streisand Streisand. So Beta, so so Streisand Beta, Beta, Try Sand. But time leaves us polished stones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 De winter zat Some gal wonder, they will ever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 I'm Uit de duinen door de vaan, bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen, geen duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn, weer ik pijn. En ik ijs, weer, langs mijn wangen. En ik glijd weer. En dat er rij weer niks dan een hoop gezeik. Ze zegt, ze kan het beter krijgen. En ze heeft gelijk. Het is zand.